5 uur het NOS-journaal. Lisselotte Thomasen. President Medvedev wil onderzoek naar fraude bij Russische verkiezingen. Standaardwerk werk Lou De Jong online beschikbaar. En lage opkomst bij verkiezingen Ivoorkust. <tieden> President Medvedev zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar fraude bij de Russische verkiezingen van vorige week. Op zijn Facebookpagina reageerde hij op de massale betogingen van gisteren in onder meer Moskou en Sint-Petersburg. Veel Russen zeggen dat er op grote schaal is gefraudeerd om ervoor te zorgen dat de partij van Medvedev en premier Poetin aan de macht blijft. Medvedev wijst de beschuldigingen over fraude van de hand, maar laat nu wel een onderzoek doen. Of hij daarvoor een onafhankelijke partij heeft aangewezen is onduidelijk. Alle boeken van Loede Jong over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog zijn online gezet. Het zijn 29 boeken met in totaal 18.000 pagina's die nu voor iedereen op internet te lezen zijn. Ze staan op de site van het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Het standaardwerk van de historicus Loede Jong over de oorlog verscheen tussen 1969 en 1991. De foto's staan er niet bij, maar die zijn te vinden op een andere site, de Digitale Beeldbank over de Tweede Wereldoorlog. Het werk is nu nog alleen per deel te doorzoeken. Binnenkort komt er een zoekopdracht voor het hele werk. Op het Prinses-Margriet-kanaal is een containerschip vastkomen te zitten onder een brug. Dat gebeurde bij Burgum in Friesland. Het schip vervoerde ruim 100 lege zeecontainers. Een aantal is door de aanvaring helemaal ingedeukt. Er is geprobeerd om het schip achteruit te laten varen, maar dat mislukte. De hulpdiensten zoeken nog naar een manier om het vrachtschip los te krijgen... Waarschijnlijk werd de aanvaring veroorzaakt doordat het water... in het kanaal in Friesland hoger stond dan de schipper dacht. De politie heeft in Swalmen in Limburg 21 vervuilde... en verwaarloosde honden in beslag genomen. De eigenares is gearresteerd. De politie ontdekte de honden nadat de vrouw van 65... met haar auto en caravan tegen een boom was gereden. 18 van de honden zaten in haar auto, de andere in de caravan... die sterk vervuild was. De vrouw heeft geen vaste wonen of verblijfplaats. Ze werd aangehouden omdat ze nog boetes van overtredingen had openstaan. In Ivoorkust is de opkomst bij de parlementsverkiezingen tot nu toe laag. Volgens de autoriteit heeft maar een klein deel van de kiezers vandaag de gang naar de stembus gemaakt. In tegenstelling tot vorig jaar bij de verkiezingen voor een nieuwe president. President Watara riep alle Ivorianen vanmiddag op om te gaan stemmen. Hij rekent op een opkomst van ruim 30 procent. De partij van de verdreven president Bakbo boycott de verkiezingen. De partijleden zijn kwaad over de uitlevering van Bakbo... aan het internationaal strafhof in Den Haag. De bom uit de Tweede Wereldoorlog, die vorige week werd gevonden in de Betuwe... is tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde in recreatiegebied het eiland van Maurik. Gisteren werd de bom ontmanteld bij het dorpje Ingen. Zo'n 4000 mensen in de omgeving moesten toen de hele ochtend binnenblijven...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 De hypotheekrenteaftrek was bedoeld om het eigen woningbezit te bevorderen, maar als stimuleringsmiddel werkt het niet meer. Jongeren kunnen zich vanwege de hoge prijzen niet of nauwelijks hun eigen huis veroorloven. Het middel dient het doel dus niet meer, Zijn Nijpels. Oud-minister Hogevorst en oud-Kamervoorzitter Wijsglas van de VVD zeiden vorige maand ook dat de partij iets aan de hypotheekrenteaftrek moet doen. Minister De Jager zei in het tv-programma Buitenhof... dat afbouwen van de renteaftrek de staat weinig oplevert... omdat het vooral een lastenverzwaring voor de burger is. In de Eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden gespeeld. VVV won thuis met 2-0 van Rode JC en is daardoor niet langer hekkensluiter. Op de laatste plaats staat nu Excelsior, dat gisteren verloor van Heerenveen. Ajax won vanmiddag in Waalwijk met 1-0 van RKC... en Utrecht speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Feyenoord. Vitesse tegen Groningen is nog bezig. Die wedstrijd begon om half vijf. Het weer bewolkt en in het westen kan wat regen vallen. Vanavond neemt de neerslagkans verder toe. Vannacht trekt een gebied met veel regen over het hele land. Morgenochtend nog een paar buien. In de middag klaart het op en het wordt dan ongeveer acht graden. Morgenavond gaat het opnieuw regenen en de wind neemt dan flink in kracht toe. De dagen daarna verlopen onstuimig met veel wind en regen. De ANWB Verkeersinformatie is dus een aanreding geweest op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is nu dicht tussen knooppunt everdingen en de Hagestein. Inmiddels staat er vanaf Lexmond twee kilometer file. En op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt everdingen de verbindingsweg naar de A27 richting Utrecht dicht. Inmiddels staat op die A2 voor knooppunt Ouderijn twee kilometer file. Het is nog niet duidelijk hoe lang die afsluiting gaat duren... Verkeer richting Almere-Amersfoort kan beter omrijden vanaf knooppunt Eveningen... door de borden Utrecht-West te volgen, de route via de A2 en de A12. In Zeeland is de N62-Gent richting Borselen dicht bij de Westerschelde-tunnel. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen.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 Your aim the, the land. Land. De negende en laatste wedstrijd van speelronde 16 is nog altijd bezig. Een half uurtje ongeveer is hij aan de gang in Arnhem. Vitesse tegen FC Groningen. Richard van der Malen. Een minuut of tien nog in Gelderdoom. 0-0 nog altijd in deze wedstrijd. Vitesse de betere ploeg eigenlijk al vanaf het begin. Groningen bij tijd en weilen veel slordigheden. Nu misschien de kans voor Tadic met het schot. En die bal wordt eruit gehaald door Veldhuis. En dan nog een keer in de rebound. Het blijft hier voorlopig bij 0-0. Gaan we naar het zwemmen. De EK-korte baan. Bob van de Tak, vijf Nederlanders volgens mij in de finale. Zijn er nog mensen bijgekomen? Nee, nog niet. Want we hebben de eerste twee halve finales van de laatste dag gezien. De vrouwen, 50 meter, vrije slag met Mout van der Meer en Tamara van Vliet. Beiden zwommen ook nog ietsje langzamer dan vanochtend in de series. en gingen er kansloos uit en dus voorlopig blijft het bij die vijf finale plaatsen. In uh, 1973 de Doobie Brothers en long train running. Hoe lang nog tot de rust in Arnhem, Richard? Zes minuten nog, iets minder eigenlijk. Een corner nu voor Vitesse, 0-0. Nog steeds de stand, best een aardige wedstrijd. En het is een beetje wachten op een doelpunt. Vitesse nog steeds de betere ploeg. En nu een kopbal van Kalas, de centrale verdediger die nog bij de tweede paal stond. Maar geen enkel uh, moeite voor Luciano die een goede indruk uh, op mij maakt. Bij FC Groningen onder de lat. Zat er uitstekend bij een aantal minuten geleden toen Boni dichtbij was met een kopbal. Terwijl nu aan de andere kant weer een aardige kans voor FC Groningen. Want kansen zijn er wel in deze wedstrijd. Bij de tweede paal een aantal minuten geleden Andersen op een prima paas van Tadic vanaf de rechterkant. En nu in de counter is Groningen via Kieftenbelt opnieuw dichtbij een doelpunt. En aan de andere kant is het Vitesse dat ook al een aantal keren zeer dichtbij de 1-0 e is geweest. Met dus die kopbal van Boni met een vrije trap van Van der Heijden met I Bara. Vitesse dat ook een beter positiespel op de mat legt. Elkaar wat makkelijker vindt en Groningen dat vooral loert op de counter mede ook ingegeven door het scherpe spel van Vitesse dat er bovenop zit in de duels. Nu is het FC Groningen op de middenlijn met Hiarie. De rechtsback probeert Kazajsvili te passeren. De bal gaat via de Georgië over de zijlijn en een ingooi dus voor FC Groningen ter hoogte van de middenlijn. Hiarie wacht dus of er wat spelers naar hem toe komen. Dat is het geval nu met Kieftenbelt. en Belt. de bal weer terug naar Hiarie en dan weer goed verdedigd door Kazajsvili en opnieuw een ingooi voor FC Groningen. Nu wel wat meer op de helft van Vitesse. Goed weggedraaid nu door Tadit die... Die vanaf de rechterkant speelt. De voorzet is van dichtbij richting Texera. Maar die raakte de bal niet goed. Nee, het was Holla die daar voor zijn man kwam. De bal gaat toch via een speler van Vitesse over de achterlijn. En dus krijgen we een corner nu voor FC Groningen. De grootste. Uh, overwinning voor Vitesse. Dateert trouwens uit het seizoen 96-97. Toen won Vitesse van FC Groningen met 6-1 door vier doelpunten van uh, Nikos Maglas, de zeer populaire Griek. De corner van FC Groningen wordt uh, getrapt. Bij de tweede paal staat daar nog uh, Texera. Die draait handig om zijn uh, man heen. Dat is uh, Bubner. Die wint dan het duel. Probeert de bal dan weer bij een medespeler te krijgen. Dat lukt niet. Het blijft vooralsnog een, een matige wedstrijd waarin Vitesse wel duidelijk de betere ploeg is. 42e minuut en nog steeds 0 tegen 0. Gaan we gaan weer voor het zwemmen naar Bob van der Tak. Halve finale, Bob? Inderdaad, voor Joeri Verlinde op de 50 meter vlinderslag. Hij werd vierde op zijn specialisme, de 100 meter. En hij zei toen na die race, uh, ik heb nog niet de topsnelheid. Ja, en dat is natuurlijk lastig als je 50 meter moet zwemmen. Want dan gaat het juist om die snelheid. Het is de vraag dus of Verlinde echt kan knallen. We gaan het nu zien, want hij staat op het startblok in baan 7. Joeri Verlinde. En misschien dat er dan nog een finale plaats kan bijkomen op dit voor Nederland. tot nu toe zo magere ek. Korte baan, nul medailles nog. Dat is wel erg weinig, zelfs met een b ploeg Daar is de start van de race. Juri Verlinden in baan 7. Moet zorgen dat hij niet meteen op achterstand ligt. Voorlopig kan hij nog redelijk mee, halverwege de race. Het is maar kort natuurlijk, 50 meter. En dan gaan we kijken wie deze serie gaat winnen. Wie er als snelste, deze als snelste gaat aantikken. Juri Verlinden kan nog redelijk meekomen. Wordt denk ik vijfde, zesde in deze heat. Die gewonnen wordt door Konovalov uit Rusland voor Leveau en Dybler. De Rus tikt aan in 22-70. Is daarmee nog wat sneller dan de Pool Konrad Czerniak. Zojuist in de eerste halve finale. En dus uh, gaat hij straks zwemmen in de finale in baan 4 Konovalov. Maar uh, Juri Verlinde, wat doet hij dan? Hij wordt zevende in deze halve finale in 23-24. En dan ligt Verlinde er dus uit naar alle waarschijnlijkheid. Het is nog even wachten op de definitieve bevestiging. Maar uh, ik kan me niet voorstellen dat Verlinde met deze tijd de finale heeft gehaald. Hij had dus inderdaad niet genoeg snelheid om die 50 meter goed door te komen. Ja, en dan red je het gewoon niet op die vlinderslag. Want die vlinderslag is nog best aardig bezet. Er zijn wel veel toppers, ook internationaal... die dit EK-korte baan hebben laten schieten. Maar op die vlinderslag valt dat mee. En wat zie ik dan? Dat Joeri Verlinde toch nog doorgaat... naar de finale als negende. Het was een snelle halve finale, die tweede serie. En nou, dat is dan een meevaller... voor. Hij gaat als negende door en zwemt dus straks rond een uur of half zeven zijn finale op 50 meter vlinderslag. Vlak voor de nog even terug naar Arnhem, Richard van der Made. 44ste minuut waar het spel op dit moment even stil ligt. Blessurebehandeling voor de doelman van FC Groningen, Luciano. Weer was er een kans voor Vitesse met Jan-Arie van der Heijden. De middenvelder van dichtbij een beetje uitgeweken naar de linkerkant. Schoot tegen Luciano op die bij dat duel met van der Heijden... of eigenlijk door dat schot wat geblesseerd is geraakt aan zijn hand. Daar wordt nu wat opgespoten. En ik denk dat hij straks wel weer op de been zal zijn. Houdt FC Groningen ook in de eerste helft op de been... met een aantal uitstekende reddingen. En doet het dus goed als vervanger van Brian van Lo, de Braziliaanse doelman die inderdaad nu alweer staat. Ik kijk naar het uh, iets wat zorgelijke hoofd van uh, Pieter Huistra, de coach van FC Groningen. Die ziet dat zijn ploeg in deze eerste helft tegen Vitesse zwak tot redelijk uh, voetbalt. Uh, Vitesse nog altijd de betere ploeg en nu trapt de corner van Van der Heijden. Boort dan bij de tweede paal opnieuw uh, ingebracht. Het zoeken is naar uh, Boni vooral, die dicht bij de doelmond staat natuurlijk. Maar weer wordt de bal via een been van FC Groningen over over de achterlijn gewerkt. En dus krijgen we nog een corner voor Vitesse. Terwijl de klok nu op 45 minuten staat. En we 1 minuut extra krijgen in de eerste helft. Aandachtig toeschouwer ook bij deze wedstrijd. Trouwens Jonathan Reis. De speler die vorige week door uh, Vitesse werd aangetrokken. Hij zit helemaal in de nok van Gelderdoom naast technisch directeur Ted van Leeuwen. De corner. wordt getrapt door Vitesse. Zoeken natuurlijk naar uh, Boni. Die uh, bal verdwijnt dan uh, aan de andere kant van het veld. Wordt teruggelegd naar uh, Buenner. Die slingert hem uh, er weer in richting Ibarra. Dan wordt uh, de bal weggehaald door Van Dijk naar Texera. Texera kan dan wat uh, meters maken. Het is uh, de paas nu van uh, Tadic. Maar de bal wordt opgevongen achterin door uh, Yasuda namens Vitesse. En dan snel weer opgebracht naar Jan van jan Ari van der Heijden Heijde in de laatste aanval denk ik, van de eerste helft. Van der Heijden kijkt waar uh, bewogen wordt. Dat is Ibarra, die zoekt de ruimtebal. Wordt dan weer weggeschopt door FC Groningen, door Van Dijk. En dan zegt scheidsrechter Dierik, die één keer een gele kaart gaf aan Andersson de aanvoerder van FC Groningen. Dat het genoeg is geweest voor de eerste helft. 45 minuten zitten erop in Gelredom. Het is 0-0. Edward Sharp en home. FC Utrecht tegen Feyenoord eindigde vanmiddag in de Galgenwaard. Dus in 2-2. Ja, Utrecht zal het tevreden zijn met dit gelijke spel. We vragen het ons af. Het stond al snel op achterstand door een goal van Guidetti van Feyenoord. Kwam met 2-1 door Goals van Bovenberg en Duplan. Uiteindelijk zorgde Cabral voor de 2-2-eindstand. Ronald van der Geer in gesprek met een van de doelpuntenmakers van Utrecht. Daan Bovenberg. Iedereen weet in Nederland wat de specialiteit van Daan Bovenberg is. En toch lukt het je elke keer weer. Ja, inderdaad. Het is... Uh... Het onvertelbaar eigenlijk, maar uh, ja, uh, voor mij heel leuk, voor de ploeg belangrijk en uh, ja, ik denk een, uh, een goede goal. Jouw goal was een beloning van het terugkomen in de wedstrijd, hè? want in het begin, denk ik, worden jullie van het kastje naar de muur gespeeld. Nou ja, kastje naar de muur, uh, we het inderdaad uh, wat lastig, fijn, dat was, uh, was in balbezit uh, erg, erg sterk. En uh, ja, we liepen weer onnodig tegen die, uh, tegen die vroege achterstand aan en uh, dat hebben we de laatste weken vaker gehad. Alleen uh, ja, dan zag je eigenlijk dat we, dat, we, dat we er verkeerd mee omgingen. En dat we ten koste van alles uh, zo snel mogelijk die achterstand uh, goed wilden maken. En, uh, ik denk dat we het nu als team uh, een stuk beter opgepakt hebben. We zijn rustig gebleven en uh, vanuit onze organisatie blijven spelen. En uh, ja, Dat uh, resulteerde uiteindelijk denk ik in die 1-1. In die en, en het feit dat je gewoon uh, terugkomt in de wedstrijd. En uh, Ik denk dat dat wel, uh, een groot compliment is voor onze ploeg. En de passie getoond die hoort bij Utrecht. Nou absoluut dat denk ik wel. Uh, we hebben de laatste weken natuurlijk een... Uh, een zware periode gehad, ook als, ook als groep. Uh, we winnen moeilijk wedstrijden en uh, ja, krijgen vaak uh, vervelende goals tegen, ook, uh, ook nu weer die, die 1-0. En uh, Als je dan ziet dat, uh, dat we, ondanks veel blessures, uh, als groep, zo, uh, als, als team zo voor elkaar knokken. en uh, ja, Deze wedstrijd in feite uit vuur slepen, dan uh, is dat wel een positief puntje. Het is de 2-2 in Domper, hè? want jullie hadden ja, kunnen winnen. Nou ja, ik denk het wel. Uh, kijk, uh, ondanks het feit dat Feyenoord beter was, heb ik, uh, heb ik eigenlijk heel weinig echte kansen voor Feyenoord gezien. En uh, ik had nooit het gevoel dat ze echt uh, dat veldoverwicht uit zouden drukken in, in, in, in een extra goal. Dus uh, ja, dan is het heel zuur als die 2-2 als die valt. En uh, zeker ook als wij er steeds moeilijker uitkomen. Dan weet je dat het lastiger wordt om je wedstrijd te gaan winnen. Alleen, uh, ja, ik heb uh, ondanks die 2-2 toch nog wel een, een redelijk gevoel hier. Ik denk dat het belangrijk is dat je niet verloren hebt. En uh, ja, er had meer in gezeten, absoluut. Het staat wel eens zoiets als moedeloosheid als ze bij bosjes omvallen bij jullie. Want elke week wordt die blessurelijst maar groter en groter. Ja, inderdaad. Het is, uh, we zitten even in een fase inderdaad, waarin iedereen uh, op de een of andere manier het, uh, het zwaar heeft. En uh, dat geeft niks. Maar uh, ik denk dat het daarom juist extra knap is uh, om te, te zien wat wij vandaag op het veld hebben laten zien. En uh, dat, dat ook de jongens die er nu uh, ingekomen zijn... Uh, ja, karakter hebben getoond. En uh, dat is denk ik iets wat, uh, wat, wat bij Utrecht past en uh, wat bij onze groep ook hoort. En uh, ik denk dat dat uh, het, het meest positieve punt van vanmiddag is. Daan Bovenberg zei dat. We gaan weer zwemmen. Bob van de Tak, Nederlanders in de finale. Maar medailles, dat vragen we al dagen, maar het zit er niet in, hè? Nee, en zeker niet op de 400 meter wisselslag bij de vrouwen. Want je had zo ongeveer een verrekijker nodig. om Lieke Verouden te ontwaren in het bad. Want wat een achterstand had zij op de winnares. Mireia Belmonte uit Spanje. Die ook wel erg sterk zwom hoor. Dat doet ze al het hele weekend. Het hele toernooi in Stettin in Polen. Drie afstanden had ze al gewonnen. En daar kwam nog een vierde gouden medaille bij. Zojuist voor de Spaanse. Die aantikte voor Hanna Miley en Susanna Jakabos. Dus ook een medaille voor Groot-Brittannië en Hongarije. Maar een prima toernooi. De ster bij de vrouwen eigenlijk. Dit toernooi. Mireia Belmonte uit Spanje. Lieke Verouden. Ja, ze ging wel naar die finale. Maar ze won vanmorgen in de series. De elfde tijd. Dan ga je normaal niet naar de finale. Want er gaan er maar tien. Maar omdat de drie Spaanse vrouwen bij de eerste elf zaten... mochten Verouden toch die finale zwemmen. Maar dat was dus een kansloze affaire. Ze lag meteen al heel ver achter. En die achterstand liep alleen maar op. En eindigde uiteindelijk... Met een baanachterstand. En dat zie je toch maar zelden in een Europese finale. Vorige week bij het ONK raakt. Geblesseerd verouden. Misschien dat ze daar nog wat last van had. Dat zou kunnen. Want ze zwom ook zo'n drie seconden boven haar persoonlijk record. Lieke verouden de pupil van Fedor Hess tegenwoordig in Antwerpen. Waar Fedor Hess hoofdcoach is van de Vlaamse zwemfederatie. En ook Hinkelin Schreuder wil daar haar carrière verder zetten. Die wilde daar haar carrière nieuw leven in Blazen. Dat is nog een aardig nieuwtje vanuit Polen. Maar uh, daar moet ze eerst nog wel toestemming voor krijgen van die Vlaamse zwemfederatie. Want Schreuder is natuurlijk geen Belgische, maar een Nederlandse Schreuder Die uh, de halve finale van de 50 meter uh, vrije slag eigenlijk had moeten zwemmen. Maar gisteren naar huis ging, last van de ribben. En uh, zij heeft dus uh, helemaal niet gezwommen in Polen. En uh, dat is uh, natuurlijk jammer voor het Nederlandse zwemmen en ook voor haar. En, ja, het blijft uh, wachten op mensen. Medailles. er komen nog wat finales zometeen, maar of daar nog wat gaat gebeuren, ik heb er mijn twijfels over eerlijk gezegd. Onze voyeur met verrekijker Bob van der Tak. Goed, uh, het is inmiddels vier minuten voor half zes, zometeen het buitenlandse voetbal. Eerst even terugkijken op RKC tegen Ajax. Het werd 0-1 in Waalwijk door een eigen doelpunt van Ramos. Dat was een rode kaart voor Banja van RKC. En Soleimani miste er ook nog een penalty namens Ajax. Maar 0-1 en het had inderdaad eigenlijk heel anders kunnen aflopen voor Ajax. Want RKC had zeker wel een paar keer kunnen scoren. Zeker als die huurling van Ajax, die spits van RKC, zijn vizier iets scherper had gehad. Frank Snoeks in gesprek met Geoffrey Castellion. Als er één moment is in deze wedstrijd dat je over mag doen, welk zou dat dan zijn? Uh, de moment, in, uh, ja, vroeger in de wedstrijd eigenlijk, terug van van uh, Daly. Die ik uh, denk ik heel slecht inschoot. Dus uh, dat zou ik overdoen. Was jij zelf, je was erdoor verrast. Ja, zeker. Ik had niet verwacht. Ja, natuurlijk ging ik wel druk zetten, maar uh, ik zag ook wel even dat team te kort en Ik denk dat ik dan uh, iets te gehaast had gehandeld. Als ik uh, rustig was gebleven, zou ik misschien uh, wel scoren. Er zijn een kans waar je van gedroomd hebt misschien wel, tegen, tegen, je, tegen, je echte, tegen je eigenlijke club. Ja, ik had graag willen scoren hier. En, uh, ik had er ook een kans voor, maar uh, jammer dat hij er niet in ging. Nee. En dan komt die kans dan na twee minuten? Ja, zeker. Ik, uh, ik had het zeker beter moeten doen. Ja. Of had je hem misschien moeten geven zelfs nog? Ja, ik had het gehoord dat er uh, Rick ten voordeel helemaal vrij stond. Maar ik had het zelf niet gezien. Anders had ik hem uh, misschien wel afgegeven. Ja. Hoe kijk je terug op de wedstrijd tegen, tegen Ajax, wat toch jouw club is? Um, ja, voor uh, mezelf uh, denk ik dat ik niet zo goed heb gespeeld. Uh, ik denk dat het veel beter kan. En uh, als team uh, hebben we het wel aardig gedaan. We begonnen heel goed. En ik denk dat we, uh, yeah, dat we minimaal uh, hier wel een puntje hadden verdiend. Ondanks dat ze op 2-0 hadden moeten komen. Want ze maakten een doelpunt, vind je? Um, ja, ik denk het wel. Ik denk het doelpunt dat we het afgekussen voor buitenspel? Ja, ik denk wel dat het uh, een zuiver doelpunt was. Maar jullie waren toch eigenlijk gelijkwaardig aan Ajax? Ja, zeker. Uh, ondanks de rode kaart nog, uh, waren we toch nog best gevaarlijk op het laatst door fout van, uh, van Ajax zelf. En uh, het is jammer dat hij de, de bal niet erin ging. Als je, als je naar je eigen wedstrijd kijkt, was het zo dat je misschien te graag je wilde bewijzen tegen Ajax? Um, ja, misschien wel. Ik wil natuurlijk laten zien wat ik kan. En, uh, vandaag is het er niet uitgekomen, maar ik uh, probeer gewoon volgende week uh, twee op te pakken. Joffrey Castellon was dat, verloor dus met RKC tegen Ajax. We gaan naar Utrecht, Feyenoord, Feyenoord snel op voorsprong, wat sterker. Maar zoals u al eerder hoorde, ze liet Utrecht terugkomen in de wedstrijd. Bovenberg en Duplan maakten 1-1 en 2-1 en uiteindelijk Cabral nog 2-2. Konden ze daarmee leven in Rotterdam? Hadden ze toch maar? Ja, je vraagt het je allemaal af. Ronald van der Geer gaat daarover ook in gesprek met de aanvoerder van Feyenoord, Ron Vlaar. Heer Ron, het was eigenlijk genieten voor jullie in het begin van deze wedstrijd. En dan gebeurt er iets en is het helemaal weg. Wat, wat gebeurt er? Ja, wat gebeurt er? Ik denk dat het een beetje in de wedstrijd sloop. Dat, we, ja, dat we wat uh, ja, gemakzuchtig wil ik het niet noemen. Want we hebben niet echt, uh, echt kansen weggegeven. De organisatie was de hele wedstrijd wel, uh, wel in orde. Maar dat we ons een beetje in slaap lieten sussen. En uh, dat zij daardoor uh, ja, toch weer een gevoel kregen dat er wat te halen viel. En dat de tegengoal daarin ook, uh, ook viel. En zelfs dat we op achterstand kwamen naar rust. Ja, dat uh, was onnodig denk ik, want uh, we begonnen heel sterk. We kwamen goed op, uh, goed op voorsprong. Maar uiteindelijk uh, sta je met een punt en vind ik dat we twee punten hebben verloren. Ja, jij wil het, het woord gemak niet in de mond nemen. De trainer doet dat wel, dat is een verwijt aan jullie. Nou ja, gemak. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar we, we speelden niet meer vooruit. Uh... Als we op de, op de buitenpositie de bal kregen, ging je weer terug. Terwijl je wel als 1 een op 1 staat, en dan moet je een beetje tempo in de wedstrijd houden. En dat hebben we nagelaten en daardoor kwamen zij weer terug in de wedstrijd. En, uh, met het publiek die er dan achter gaat staan, ja, dan, uh, dan ja, hebben we onszelf tekort gedaan. Het is een domper, hè? want jullie waren ja, ontzettend goed op weg. Drie hele goede overwinningen en dan uiteindelijk zie je dit. ja nee, Ik vind niet dat je heel negatief hoeft te doen. Op zich uh, moet je hier winnen. Maar ja, je speelt dan gelijk, maar... Wat ik al zei, de organisatie stond gewoon goed. We hebben denk ik weinig uh, weggegeven. Uh, die twee goals uh, die kwamen ook een beetje uit de lucht vallen. En uh, dan is het gewoon jammer dat je hier niet uh, je vierde overwinning op rij pakt. Maar er is geen man overboord. Ja, je had het jezelf wat uh, makkelijker kunnen maken. En uh, dat is zonde. Het is wel positief dat we negatief doen. Dat betekent dat de lat weer wat hoger ligt bij jullie? Ja, dat is ook zo. Dat is ook terecht. En dat zoeken wij ook naar. Dat willen wij ook met z'n allen graag. En ja, dan. Uh, dan zijn we op de goede weg. Alleen, uh, ja, dan had je, had je voor jezelf heel veel uh, goeds kunnen doen... om het vandaag ook drie punten te pakken. Positief als we negatief doen, zei Ronald van der Geer. 2-2 uh, werd het dus uiteindelijk bij Utrecht en Feyenoord. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna één minuut over half sessie zijn de hoofdpunten met Gert Kluk. President Medvedev zegt dat hij opdracht heeft gegeven... voor een onderzoek naar fraude bij de Russische verkiezingen van vorige week.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 Alle boeken van Loe de Jong over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog zijn online gezet. Ze staan op de site van het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Het standaardwerk van de historicus Loe de Jong over de oorlog verscheen tussen 1969 en 1991. Het werk is nu nog alleen per deel te doorzoeken. Binnenkort komt er een zoekopdracht voor het hele werk. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn weer. Op dit moment valt er alleen... Wat regen in het noordwesten van Nederland, maar vanavond, vannacht en ook morgenochtend kunt u in het hele land rekening houden met regen. En daarbij koelt het vannacht af naar een graad of twee landinwaarts en zes aan zee. En morgen trekt de regenzone naar het oosten weg en dan volgen er wat opklaringen. Maar helemaal droog blijft het niet, af en toe valt er nog een bui. En het wordt een graad of acht bij een matige zuidwestelijke wind. In de avond gaat de wind draaien, trekt aan en vanuit het zuidwesten volgt er dan opnieuw regen. En dan dinsdag en ook de dagen erna verlopen wisselvallig en soms behoorlijk onstuimig, maar het blijft wel zacht met zo'n 8 graden. ANWD verkeersinformatie. De A2 en de A27 zijn beide dicht na een aanrijding. Ik begin met de A2, Utrecht richting Den Bos. Die is dicht bij de Afritkerk Drill na een ernstige aanrijding. Inmiddels staat tussen Zaltbommel en de Afritkerk Drill drie kilometer file. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang die weg dicht zal blijven. Misschien is het beter om daar een andere route te kiezen. De A27, Breda richting Utrecht, is dicht tussen knopend Eveding en Hagestein Ook dat was een aanrijding. Verkeer richting Almere-Amersfoort kan het beste omrijden, vanaf knooppunt Eveningen, via Utrecht West over de A2 en de A12. Op die A2 staat inmiddels tussen Nieuwegein en knooppunt Ouderijn 2 kilometer file. In Zeeland is de N62 Gent richting Borselen, afgesloten bij de Wesserschelde-tunnel. daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. Drie minuten over half zes. We gaan naar Bob van der Tak, DK Korte Baan, zwemmen in Polen met Nederlanders in de finale. Ja, dat wel. Maar het gaat tussen Groot-Brittannië en Duitsland. 50 meter te gaan nog op de 200 meter vrije slag bij de vrouwen. Zielke Lipok tegen Rebecca Turner. Dat is het duel. Het is Lipok die de leiding heeft in deze race. Kan Turner nog terugkomen in de laatste 25 meter? Het keerpunt is daar. Rineke Terink en Elise Bouwens gaan het podium niet halen. Maar wie gaat er met het goud vandoor? Wie wordt de opvolgster van Femke Heemskerk. Want zij pakte vorig jaar in Eindhoven de titel. Heemskerk Nu niet aanwezig. En dus is het de nummer 2 van het vorig jaar. Lipok die nu wint voor Melanie Costa uit Spanje. En Evelien Verasto uit Hongarije. En dan zakt Turner dus door het ijs op de laatste 25 meter. Die wordt dan aan alle kanten voorbij gezwommen. En dus zijn de felicitaties nu voor Zielke Lipok. Haar eerste grote internationale titel. Wel al veel gewonnen bij de jeugd. Maar nu ook een keer bij de senioren. En daar is ze gewoon hartstikke blij mee. En de Nederlandse vrouwen, wat doen die dan? Rieneke Terink eindigt op de vijfde plaats in een tijd van 1.55.70. Dat is een nieuw persoonlijk record voor Terink. Prima gezwommen dus. En Elise Bouwens eindigt op de laatste plaats in 1.57.74. En dat is zo'n halve seconde boven haar persoonlijk record. Weer geen medaille dus, maar voor Terink is dit wel een goede prestatie. Gaan ja, we weer voetballen? Vitesse Groningen begon aan de tweede helft. Richard van der Maan, kan ik bij jou zo'n jasje van de band bestellen? Heb je die gezien toevallig? Nee, nee. Wat voor jasje, wat voor band was dit? De drie bandleden die daar in de pauze optraden toen iedereen even aan de koffie zat. Die hadden een prachtige rood witblauwe blauwe jasje. Ja, die die wil ik ja, voor de EK van te het, het, ja. ja, het is hier vaker feest in Gelderdoom. Want gisteravond was hier bijvoorbeeld, kan ik jullie melden, een piratenfestijn. Kijk, en daardoor hangt er nog steeds een, een beetje penetrante lucht hier de hele oh. middag al. Een soort bierlucht eigenlijk, zo kan ik het het best omschrijven. Drie minuten zijn we bezig, tenminste nu weer aan het voetballen. Gelukkig tussen FC Groningen en Vitesse, Vitesse de thuisploeg Vitesse, de betere ploeg ook in de eerste helft met de beste kansen. Kazajsvili, Abura, Kobbal van Boni. En FC Groningen dat een beetje loert op de counter wat afwachtend speelt. Eén grote kans heeft gekregen via Petter Andersson. Die zojuist een beetje via de... Uh, ...handen van uh, Yasuda, de Japanner, een, een, een deal kreeg. Over de zijlijn belandde en nu wat hinkenpinkend richting uh, de duckout strompelt... ...gaat er straks waarschijnlijk wel weer inkomen, want zo erg was het allemaal niet. Maar de zweet is op dit moment dus eventjes buiten het speelveld... ...en FC Groningen dus met één man minder. Wel een vrije trap nu voor FC Groningen met Virgil van Dijk, de centrale verdediger. Hij staat achter de bal, schiet de bal ineens, maar de bal gaat ook. Naast de doel van Piet Veldhuizen. Vier minuten zijn we bijna bezig in de tweede helft. Laten we hopen dat het wat beter wordt. Het was niet echt onaardig om naar te kijken hoor. Maar sprankelend en zwingend dat voetbal hebben we niet gezien in de eerste 45 minuten. Anderson is inmiddels weer terug bij FC Groningen. Laten we nog kijken of de corner van FC Groningen dan misschien nog wat gevaar oplevert. Want die gaat nu getrapt worden door Sparf. Tenminste dat neem ik aan. Hij staat klaar om de corner te nemen. Drie man bij de eerste paal namens Vitesse. De bal wordt achterin gebracht en weggekopt door uh, Callas en dan weer opgeruimd door Anan. Het staat 0-0 in Gelderdom. Vitesse FC Groningen. Read. De maakte er deel van uit. De Hollis en nu wel hè, met I'm Alive uit 1965. Buitenlands voetbal ja, is langs de lijn. Begin in Engeland. Dan kijken we zaterdag naar de topper van morgen tussen koploper Manchester City en Chelsea. City voelt de druk van stadgenoot Manchester United. Het verschil is nu twee punten. United won met 4-1 van Wolverhampton Wanderers. Rooney en Mani maakten allebei twee doelpunten. De nummer 3 Tottenham Hotspur is een half uurtje bezig... aan de uitwedstrijd tegen Stoke City en staat met 1-0 achter. Bij nummer 4 Arsenal was Robin van Persie weer eens de gevierde man. In de wedstrijd tegen Everton volleerde hij de bal in één keer in het net... Dat was ook het enige doelpunt van de wedstrijd. En bij Swansea was Michel Vorm de uitblinker. Swansea won met 2-0 van Fulham. Vorm stopte drie minuten voor tijd een strafschop. Swansea staat nu 11e in de Premier League. En dan keren we terug naar gisteravond, waar Real Madrid een gevoelige thuisnederlaag leed in El Clasico. Barcelona was in Bernabeu, andermaal met 3-1 te sterk. Edwin Winkels. Real was toch relatief kansloos. Hoe, hoe hard is het aangekomen in Madrid? Ja, heel hard. Omdat ze juist, uh, zeker na, na de klassiek was van, van vorig jaar, in de Supercup, die Real Madrid bijna allemaal verloor. Alleen wonnen ze Spaanse beker. dat dachten ze echt dat ze nu uh, minstens gelijkwaardig, maar, maar eigenlijk superieur aan Barcelona zouden zijn. stond de competitie uh, zes verliespunten voor, ze konden op negen punten komen dus. En ja, en als je dan toch vrij kansloos en, en ondanks een hele vroege voorsprong, 22 seconden, boven ja. Benzema, als je dan heel vroeg voorkomt en toch uh, vrij kansloos verliest in de tweede helft, dan uh, is het even de wonderlijke. Afgelopen jaren was het ook ja. vaak een hele beladen wedstrijd, geen reclame altijd voor het gedrag rond het voetbalveld. Dat ging deze keer beter, hè? Ja, het is uh, vooral, ik denk dat, dat, dat Mourinho toch een stuk uh, rustiger is geworden. Hij, uh, hij, hij had wel enige misbaar, vroeger een rode kaart voor, uh, voor missie die niet verdiend geweest zou zijn. Uh, maar verder heeft hij zich redelijk rustig gehouden. Je zag hem ook aan het einde van de wedstrijd... Uh, naar de assistent van Barcelona gaan, Milanova. Die die vier maanden geleden nog een vinger in zijn oog stak. Uh, dus dit waren eigenlijk voor het eerst zijn, zijn verontschuldigingen. Na afloop was hij ook redelijk rustig. Uh, Zij wel dat Barcelona alleen maar door geluk gewonnen had... en niet door talent of kwaliteit. Maar dat was zijn mening. Maar en op het veld, ja, in de tweede helft toen, toen Barcelona 3-1 voorsprong... en remde dit vermoeid was. En toch wat machteloos zag je wel wat van de overtredingen van Pepe die we van hem gewend zijn. Maar er waren dit keer geen rode kaarten en geen grote opstootjes. Het was vooraf ook al eigenlijk een stuk rustiger dan die andere wedstrijden. Barcelona in deze wedstrijd dan toch weer bovenliggend. Maar de competitie is er hartstikke spannend op geworden. Real is nog lang niet uit de titelrezen. Nee, kijk het voordeel van Real Madrid is dat ze maar één keer per jaar of twee keer per jaar tegen Barcelona moeten in de competitie. Uh, en, en, en wat Real moet proberen, ze hebben nog een kleine voorsprong, De Marien zei ook, van als ze van Sevilla winnen, dan zijn zij uh, zeg maar de winterkampioen. Uh, dan houden ze die voorsprong. En, uh, maar maar uh, tegen alle andere ploegen, die zijn toch redelijk kansloos in Spanje, gaat het vragen, je krijgt straks natuurlijk maart, april, uh, dan wordt alles beslist. Barcelona en Real Madrid zitten nog allebei in de Champions League. Je moet je spelers uh, een beetje doos verkeren, kijken, kijken, kijken hoe, het, uh, hoe het met ze gaat. Dus het is echt nog lang en lang niet afgelopen. Uh, maar ja, ik, ik denk zeker naar, gister, af, naar gisteravond, dat, dat Rial al een beetje met vrees uitkijkt naar, naar de wedstrijd in het kamp, nou in april. En Barca kon de overwinning uh, nauwelijks vieren, hè? Nee, om half twee vannacht stond er al, uh, mo moesten ze al vliegen uh, naar Tokio toe, waar ze donderdag uh, de halve finales van de WK-clubs uh, spelen. Dus ze zijn echt direct van het stadion. Even een kort praatje van trainer Guardiola. Die trots was onze spelers uh, natuurlijk uh, direct het vliegtuig in. Hele lange reizen zijn daar om half drie onze tijd zijn ze, zijn ze aangekomen. Daarna nog met een bus naar Yokohama een uurtje. Dus ik denk dat ze daar nu liggen te slapen en dat ze in het vliegtuig wel hebben nagenoten van de, van de wedstrijd natuurlijk. Want ook zij, Barcelona was wel altijd zeker van zijn zaak. Ze hebben eigenlijk ze hebben al zeven wedstrijden niet verloren in het L. In het maar ja, je moet het uiteindelijk toch maar doen. En om naar zo'n WK-club te gaan uh, na, echt toch redelijk overtuigend van Real te hebben gewonnen. Dat maakt zo'n reis alleen maar aangenamer. Nou, dank uh, voor dit moment. Wij kijken alweer uit naar de volgende wedstrijd. Dankjewel, Edwin. Hoi. Gaan wij verder met Italië. Daar is Udinese in ieder geval voor één dag koploper. De ploeg won in eigen huis met 2-1 van Kievo Verona. Udinese profiteert van de misstap van AC Milan... want tegen Bologna kwam Milan niet verder dan 2-2. Udinese doelpunten waren, werden gemaakt door Clarence Seedorf... en dan Ibrahimovic uit een penalty. Morgen kan Juventus de koppositie in de Serie A alweer overnemen van Udinese. Dan moet Juve minimaal een punt overhouden... aan de uitwedstrijd tegen AS Roma. Inter boekte weer eens een overwinning in de Serie A. Gisteren werd Fiorentina met 2-0 verslagen... Was er geen Nederlander bij betrokken, want Wesley Sneijder herstelt nog van een blessure en Lucas Taños zat de hele wedstrijd op de bank. In Duitsland is Bayern München net begonnen aan de uitwedstrijd tegen Stuttgart. Spectaculaire wedstrijd. Het is uh, nog geen 13 minuten oud en staat inmiddels al 1-1. Gentner bracht de thuisclub op voorsprong. En Mario Gomez, wie anders net met een heerlijke echte spitse goal. 1-1 na 13 minuten. Ze kunnen afstand nemen, de koploper Bayern van Borussia Dortmund. Want de nummer 2 verspeelde punten door een 1-1 gelijkspel tegen Keizers Schalke staat inmiddels op de derde plaats. Won vrijdag al met 2-1 van Hertha Berlin. En Klaas-Jan Huntelaar scoorde weer eens één keer. Borussia München-Glad. Bach, wat zo goed aan terugkomen is vanuit een heel uh, ver verleden... deed nu slechte zaak in de Bundesliga. De nummer 4 verloor met 1-0 van Augsburg. En die club kon de punten goed gebruiken... want Augsburg is van de laatste plaats gestegen naar de ene laatste Wauw. In België mist A Gent de kans om op uh, gelijke hoogte te komen... met koploper Anderlecht. Gent verloor met 1-0 van Beerschot. En daardoor had het verlies van Anderlecht bij KV Mechelen geen gevolgen. De voorsprong van Anderlecht blijft drie punten. Dan nog even de tegenstanders van de Nederlandse club... in de komende ronde van de Europa League. Twente neemt het op tegen Wiesla Krakau. Zonder eh, maaskant natuurlijk met weinig holpen. Want in de Poolse competitie verloor die ploeg vrijdag opnieuw... met 1-0 nu van Polonia Warschau. AZ speelt tegen metalist Garkov. En die ploeg won in de Oekraïnse competitie... met 3-1 van Oleksandria. En PSV's tegenstander Rapid Bukarest... speelt straks nog in de Roemeense competitie... tegen Otolul Galat. -Ling. Oh joh, Otolul Galat. Uh, goed, wij uh, gaan het eens even hebben over... De wedstrijd die momenteel bezig is in de Nederlandse Eredivisie. De laatste wedstrijd in speel 116. 16. Vitesse tegen FC Groningen, Richard van der Malen. Wordt er niet beter op in Gelderdoom Nog altijd 0-0 Boni. Nu voor Vitesse bezig aan een soloactie. Naar het het strafschopgebied. Maar dan zit er alweer een voetje tussen. Van FC Groningen dat weer kan overnemen. Nu het de middenveld, de middenveld overgestoken. Met Sparf. Die ook weer via jan Ari van der Heijden. Maar dan wordt er gefloten voor een vrije schop. De voet werd dwars gezet wilde ik zeggen. Maar nu dus een vrije trap wel gegeven. Door de Belgische scheidsrechter Dierik. 59 minuten dus al op de klok. En het valt tegen wat Vitesse tot nu toe in de tweede helft laat zien. Veel slordigheden bij de thuisploeg. En FC Groningen is al een paar keer dichtbij een doelpunt geweest in die tweede helft met Burnett. De linksback Uitstekende actie langs de drie man. Maar stuitte uiteindelijk op Veldhuis. Nu wordt die vrije trap dan gevaarlijk ingebracht. Maar uh, Veldhuizen staat op de goede plek en geeft de bal dan direct mee aan Boni. Die helemaal achterin staat. Geeft hem aan uh, Kazajsvili. Die paast dan weer terug naar Boni. Maar dan het duel met uh, Kieftenbelt Gewonnen door de Groningen. Vervolgens weer opgepikt door Yasuda. Dit ziet er aardig uit. Bal gespeeld naar Abon. Die verlegt het spel weer naar de linkerkant. Het publiek erachter en de actie nu vanaf links van Kazajsvili. Die kan een man uitspelen. Bal wordt van richting veranderd en dan vervolgens weer opgepakt door Luciano. En zo blijft het ook na een uur voetballen hier in de Gelderdoom nog altijd teleurstellend. Zeker voor de thuisploeg 0-0. Oh, Wat een goal! De eredifusie. Alle wedstrijden van dit weekend. RKC Waalwijk, Ajax 0-1. bij de Russers, die eindstand al bereikt, Ramos schoot in eigen doel. En Ajax had dus een eigen doelpunt van RKC nodig om de drie punten binnen te halen. Trainer Frank de Boer had het dan ook niet nergens naar zijn zin gehad in Waalwijk. De eerste 17 minuten zeker niet. Daarna werd het uh, wel beter. Toen we zijn we eigenlijk niet meer in uh, problemen geweest. Alleen misschien die laatste hachelijke momenten uh, in de laatste minuut. Maar voor de rest, uh, je mist nog een penalty, je maakt een zuiver goal... Dan is, het, dan is het jammer dat je nog met zo'n geknepen billen moet zitten in de laatste minuut. En ook RKC-trainer Ruud Brood zag dat zijn ploeg goed aan de wedstrijd begon. Hij vond ook dat er misschien wel meer in had gezeten voor RKC. We hadden controle, in de helft. En vertongen af en toe stapte die in. We moesten iets verder van de goal verdedigen. Dat deden we niet goed genoeg. Maar je zag wel dat we onze, onze momenten en het voetballend aardig onder controle hadden. En nogmaals, ja, dan speel je voor die kansen die je krijgt. Ja, dan is het typerend dat je best wel veel kansen krijgt tegen Ajax. En dan is het doodzonde. Het is doodzonde. De grootste kans voor RKC eh, kreeg de van Ajax gehuurde Joffrey Castellon. Hij kon na twee minuten op profiteren van een foutje, staat hier. Ik zou het wel een hele grote fout willen noemen van Daily Blind. Maar Castellon schok van het cadeautje. Natuurlijk ging ik wel druk zetten, maar uh, ik zal ook wel even dat team te kort terugspelen. En ik denk dat ik dan uh, iets te gehaast had gehandeld. Als ik uh, rustig was gebleven, zou ik misschien uh, wel scoren. In de tweede helft lag het eigenlijk gedaan, want RKC kwam met 10 man te staan... na een rode kaart voor Bandjaar. De verdediger haalde Klaassen neer in het strafstopgebied. Maar Sulemani miste daarop de penalty, dat hield RKC in de wedstrijd. En met 10 man kregen de Waalwijkers tot schrik van bijvoorbeeld Ajax-aanvoerder Jan Vertongen... nog twee hele goede kansen. Ja, dat is iets wat natuurlijk nooit mag gebeuren. De eerste moet die penalty erin, en, uh, aan een andere kans ook. Een 2-0 en er wordt waarschijnlijk nog een grotere uitslag. En nu uh, blijft RKC die hoop houden en dan zie je dat ze... Met Snow en uh, die jongen Jans weet hij volgens mij dat, die, dat ze nog twee aardige kansen krijgen. Uh, ja, dat, dat mag nooit gebeuren met, met ons, uh, met Ajax. In de Galgenwaard eindigde FC Utrecht tegen Feyenoord in 2-2 bij de rust onder het 1-1. Door goals van Guidetti voor Feyenoord en Bovenberg voor Utrecht. Daarna 2-1 Duplan, 2-2 Cabral. Feyenoord kwam al heel snel op 1-0 en domineerde ook de beginfase van de wedstrijd. Toch lieten de Rotterdammers Utrecht terugkomen in de wedstrijd tot ergernis van trainer Ronald Koeman. We waren openmachtig. Ja, en als je een tegenstander, uh, ik wil niet zeggen knockout, want uh, er is nog natuurlijk een hele lange fase qua speeltijd in de wedstrijd, maar het leek wel of, we, of we wat makkelijker werden. Uh, we gingen duels verliezen. Ja, en zij gingen heel opportunistisch spelen, dat was logisch, dat wisten we met de moesje. We gingen mee in hun en nou ja, dan win je het niet en uh, ja, dan, dan ontstaan dan uit, uit, de, uit hun kracht ontstaan dan ook twee doelpunten.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 dan nog even FC Utrecht, daar zit het al niet mee met blessures. En in de slotfase kreeg Dave Bulthuis ook nog zijn tweede gele kaart en dus rood. En dan was er nog doelman Rob van Dijk. De veteraan leek in de fout te gaan bij het tweede doelpunt van Feyenoord. Ja, het is natuurlijk een lastige bal uh, als hij zo naar binnen komt en eigenlijk uh, vrij uit kan halen. En, uh, ja, ik, eigenlijk dacht ik dat ik hem voldoende raakte. Uh, dus ik had er wel een redelijk handje achter en uh, ik kijk eigenlijk achterom en hij, uh, ja, hij hobbelt eigenlijk uh, aan de binnenkant van de paal naar binnen. Dus ja, of hij houdbaar is of niet, ik weet het niet. Hij zat er hier voor in. En het gaat dus om die 2-2 van Jackson Cabral. Dat was ook houdbaar, ook trouwens. VVV Roda 2-0, 1-0, Macquarie. penalty 2-0, Linse. Rode kaart voor Doeman, Kieshek van Roda. En Wil Boesen. die nam het roer dus aan het begin van deze week over van Glenn de Boek. En prompt wint VVV. Maar Boesen is er dan niet de man naar om direct na zijn schoenen te gaan lopen. De Zwaluwe, dus we moeten rustig blijven. We moeten geen uh, gekke dingen gaan roepen. We hebben het uh, fantastisch gedaan vandaag. Ik denk dat het uh, stond, zoals... Uh, als we wilden dat hebben we ook met de spelersgroep besproken. De spelers stonden ook achter de tactiek van de wedstrijd, en dan krijg je commitment in de groep, en dan gaan ze ervoor. Boezer dus die vorig seizoen ook al VVV in de Eredivisie hield, nu dus gelijk een overwinning. Je zou zeggen dat hij het seizoen misschien wel zou moeten afmaken, maar dat ziet Boezem niet zitten. Nou, ik wil, uh, in eerste instantie wil ik niet uh, een tweede periode ingaan als interimtrainer. Daar heb ik geen zin in. Uh, kijk, als de club het vertrouwen uitspreekt, dan uh, biedt ze je een uh, tweejarig contract aan. Of, uh, of een jaar en dan uh, ga je als hoofd, echt hoofdtrainer aan de slag. Maar dat is uitgebleven. En daarbij hebben ze eerst uh, gezocht naar een andere trainer. Ja, dan uh, blijkt dat daar geen vertrouwen naar mij toe zit. En dan uh, ben ik de club voor en dan zeg ik van ja, dan hoef je niet bij mij te komen. Bij 1-0 miste Mats Jonker voor Roda de kans op de gelijkmaker uit een penalty. Een belangrijk moment. Maar echt wakker van het missen van de strafschop. Wees u gerust, dat ligt er de deed niet. Ik ben niet de enige of de eerste in Nederland dat ik uh, een penalty heb gemist. Dus. Maar goed, dat was een cruciaal moment. En, en daardoor zit er wel een beetje dat, dat je een penalty mist. Dat, dat is niet erg. Ik vroeg zelfs wel verbroerd en dat ik wilde nemen voor me. Maar dus hij zag dat ik het ging doen. Dus, en de vierde kan. wedstrijd van vandaag is bezig in Arnhem. Vitesse tegen FC Groningen. Het oogt wat gezapig, Richard van der Maden. Ja, klopt inderdaad. Beide ploegen krijgen de bal er ook niet in. 0-0. Nog altijd de stand wel aan beide kanten. Genoeg kansen. Zojuist weer Vitesse dat heel dicht bij de 1 e 0 was. Eindelijk een goede actie aan de rechterkant van Ibarra. Man uitspelen. Achterlijn halen. Lage voorzet en van dichtbij invallen. Nicky Hofsma. Hij schoot de bal naast. Was toch een opgelegde mogelijkheid voor de Arnhem. En Nu gaat Vitesse weer met Ibarra. Maar de paas is opnieuw onnauwkeurig. En zo blijft het in Gelderdoom. na 66 minuten voetballen. 0-0. Gaan ja, wij naar de wedstrijden van gisteren. AZ won weer een keer, gewoon zoals het moest, de koploper. 4-0 maar liefst tegen het Graafschap. 1-0 maar Maher, 2-0 Palsen, Rust, 3-0 Wormgoor, eigenlijk al 4-0 Benschop. PSV won moeizaam met 1-0 van Nac Breda door een goal van Mettens. En Twente ja, hij was wel heel snel was maar 1-0 hebben PSV. Ik denk ze komen er nog meer, maar het is 1-0 geworden. Twente won overigens ook moeizaam, lijkt regulier die 2-0 overwinning, maar NEC had veel kansen, maar de Jong en Chatli na de rust 2-0. En dan Excelsior tegen RVV, dat werd uiteindelijk 0-5 een zuivere hattrick voor de rust van Bas Dost en ook na de rust scoorde hij nog twee maal. Vijf goals dus van Dost en vrijdag was er ook al een wedstrijd. ADO Den Haag tegen Heracles werd 2-0. En dus gaan wij naar de stand en zien we dat AZ 38 punten heeft uit 16 wedstrijden. PSV 5 34, Twente 33, Ajax heeft er 30, Herenveen heeft er 28 en ook Feyenoord heeft 28 punten. Maar het saldo van Herenveen is beter dan dat van Feyenoord. Onderaan, RKC blijft op 15 staan, NEC blijft op 14 staan, de Graafschap op 12, VVV stijgt naar 10 en 8 punten zijn er voor Excelsior. Gaan wij wel eens even zwemmen, met EK Korte Baan, in Polen. Want ja, zo aan het einde van de uitzending gaan we toch nog even naar Bob van der Tak. Dus die heeft ongetwijfeld wat te melden. Ja, ik heb zeker wat te melden. Want er is best wat bijzonders gebeurd zojuist op de 100 meter wisselslag bij de mannen. Een bijzondere prestatie is daar geleverd door Peter Mankoc uit Slovenië. 33 jaar inmiddels, loopt al heel lang mee in het zwemmen. En pakte zijn tiende Europese titel op de korte baan op die 100 meter wisselslag. Dus de eerste negen haalde hij van 2000 tot 2008. Onafgebroken achter elkaar. De afgelopen twee jaar lukte het niet, maar hij was gebrand op die tiende titel. En het lukte in Stettin in Polen. Hij tikte aan voor Marcus Dijpler uit Duitsland en Marti Aljand uit Estland. En zo heeft Mankoc dus zijn tiende titel binnen. Een prachtige prestatie voor de Sloveen. Dan hebben we ook nog gezien de finale van de 200 meter schoolslag. Ook bij de mannen. Daar ging het goud naar Hongarije. Dat was voor Daniel Giotta Die... Uh... Vacislav Sinkovic uit Rusland voorbleef. Net als Michael Jamieson uit Groot-Brittannië. Ja, en gaat er dan nog wat gebeuren voor Nederland? Dat is natuurlijk de vraag. Nul medailles. Komt daar nog verandering in. Er zijn in ieder geval nog drie finales. Zometeen Joost Rijns op de 200 meter vrije slag. Lijkt me klein die kans dat hij daar een medaille gaat pakken. Maar je weet het maar nooit. We krijgen Joeri Verlinden natuurlijk nog op de 50 meter vlinderslag. En ook nog Wendy van der Zanden op de 200 meter rugslag. En dan moet het dus gaan gebeuren. Want anders eindigt Nederland. En dat is niet vaak gebeurd de laatste jaren met nul medailles. Nul medailles. We gaan nog heel even snel naar uh, Vitesse tegen Groningen. Richard van der Maan, 0-0, 0-0, 0-0, 0. Ja, het is niet best. Zeker niet in uh, deze fase. Nu misschien het schot van Jan van Arie van der Heijden... die een schijnbeweging maakt, maar dan toch weer niet uh, tot een schot komt. En vervolgens is er weer uh, balverlies aan de kant van Vitesse. Veel balverlies aan beide kanten. Veel foutjes. Waardoor er toch uh, wel genoeg kansen zijn, hoor. In deze wedstrijd de meeste voor uh, Vitesse. Groningen is overigens wat aanvallender gaan spelen. Groningen dat zo graag wil aanhaken bij de eerste zeven Vitesse dat zo graag in die subtop wil blijven. Maar vooralsnog is het 0-0 dus in Gelredoom. En denk ik, als ik zo deze wedstrijd bekijk, zeker in de tweede helft... dat het daar waarschijnlijk ook nog wel bij zal blijven. En meer over deze wedstrijd natuurlijk zometeen in het Radio 1 Journaal. En vanavond om 10 uur gaan we erover napraten in Langste Lijn... met Jeroen Stomporst. Ja, maakt een einde aan deze uitzending waarin de goud en zilver hebben bij het WK zeilen in Perth. Er was goud in de laserradiaalklasse voor Marit Bouwmeester. En zilver voor Pieter Jan Postma in de uh, Fin-klasse. En verder brons voor de Nederlandse hockeymannen op de Champions Trophy in Auckland. Nieuw-Zeeland werd met 5-3 verslagen in de strijd om het brons. De winst uiteindelijk daar in de Champions Trophy ging naar Australië. Die in de finale met 1-0 wonnen van Spanje. Ik ga u zeggen dat het bij Bayern München tegen Stuttgart nog altijd 1-1 is. Bayern is wel beter, maar het staat daar gewoon 1-1 in die Zuid-Duitse derby. Wat ons betreft zit het erop. 4 uur langs de lijn op deze zondagmiddag vanavond. Dus na kaarten om 10 uur met jongens Stompors op deze zender. En zometeen het uitgebreide Radio 1-journaal. Vanavond. Vanavond.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 Het meest exclusieve bed van Nederland. Met natuurlijke materialen en Nederlands vakmanschap. Cuperes, bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. CuperesBedden.nl Vanavond zijn we in de tv-show thuis in Zuid-Spanje... bij tv-icoon Aad van de Heuvel en zijn Annette. Het gaat over de apen uit Ook Dat Nog. Over ontsnapte oorlogsmisdadigers. Over de spannendste momenten uit zijn carrière. En over Sylvia Millekam. Verder het wonder van de kapucijneraapjes. En unieke beelden van over de hele wereld.